Marjan Koukouk met het NOS Journaal. Op de lip in Parijs is afgesproken dat de NAVO-missie in het land doorgaat. Het militaire ingrijpen is nodig zolang er burgers in gevaar zijn, zei secretaris-generaal van de NAVO in Rasmussen. Ook is besloten dat de Verenigde Naties een grotere rol krijgen in hulp aan Libië. Er komt daarom een verkenningsmissie naar het land.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 I know that nigga 6.9 ZFM ZFM oh, oh, oh. Heaven knows All that glitters Is it gold? I hold you close To deny The truth